Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het parlement van Servië heeft een resolutie aangenomen... waarin het bloedbad van Srebrenica wordt veroordeeld. Ook wordt excuus gemaakt omdat te weinig is gedaan om het drama te voorkomen. De resolutie kreeg een krappe meerderheid. Onder de voorstanders zijn de socialisten van ex-president Milosevic. Zij zitten nu in een coalitie met pro-westerse partijen en ze hopen door het aannemen van de resolutie... sneller te worden toegelaten tot de Europese Unie. Kapitein Marco Kroon, die vorig jaar de hoogste militaire onderscheiding kreeg... vermoedt dat bezoekers van zijn café in Den Bos hem in discrediet willen brengen. Dat zei Kroons advocaat Knoops in Nova. Op tweede kerstdag zouden cafébezoekers iets in Kroons drankje hebben gedaan. Ook is hem later Spacecake aangeboden. Justitie verdenkt Kroon van overtreding van de opiumwet en de wet wapens en munitie. De vark in Colombia heeft een gijzelaar vrijgelaten die al twaalf jaar gevangen werd gehouden. Pablo Emilio Moncayo, een militair, werd in 1997 door varkrebellen gegijzeld. Hij was toen 19. Moncayo is op een geheime plek overgedragen aan het Rode Kruis. Hij zou in goede gezondheid verkeren. De politie in Groot-Brittannië zegt dat ze zeker twee bruikbare tips heeft gekregen... naar aanleiding van de moord op twee vrouwen in Londen en Rotterdam... Een Brits-Nederlands team onderzoekt de moorden uit 1990 en 2001. Gisteravond besteedde opsporing verzocht in Nederland er aandacht aan. Maandagavond deed het programma Crime Watch dat in Groot-Brittannië. De politie denkt dat de moorden het werk zijn van één dader. Het weer bewolkt met lokale bui, maar ook wat zon. Vanmiddag meer bewolking en buien. En bij een toenemende wind wordt het dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 Another try Is it there belonging? Or something you've lost? I thought you were.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 the men do Get out of here and get me some money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 Muff all up in her skirt.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 Chapter, and apple Zo, mooi jurk heb je aan. Uh, ik heb wel een vriend. Ik ook. Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk het we voor de levenszaamheid. Zie Zandvoort op, op internet.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 Kleur aan mijn dag gegeven. Dit hebt fini le jour de chance. Je wordt weer de lache main. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.